Uur. Remon reed met het NOS Journaal. Rotterdamse haven. Vanwege de automatisering eisen vakbonden een baangarantie voor havenwerkers tot 2020. Om 12 uur verliep een ultimatum aan de werkgevers. FNV en CNV zeggen dat morgenavond de eerste havenwerkers het werk al neerleggen. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Drenthe en Friesland. Om kwart voor elf werd de waarschuwing voor extreem weer, al van kracht voor Drenthe. En even na het middaguur volgde de waarschuwing voor Friesland. Volgens het KNMI is er in die provincies kans op extreme gladheid door IJssel. En het weeralarm geldt nog zeker tot drie uur vanmiddag. Voorlopig blijft in de provincies Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland... en op de Wadden code oranje van kracht. En het kan ook glad zijn in de kop van Noord-Holland en in West-Friesland. Mensen ten noorden van de lijn Alkmaar en wordt geadviseerd om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. En in Drenthe is het zo erg met de gladheid dat de schaatsmarathon in Assen is afgelast. Hij zou vanavond worden verreden, maar volgens de schaatsbond KNSB... is het voor het publiek en de schaatsers te gevaarlijk om naar de baan te komen. Voor de kust van Schorel in de kop van Noord-Holland is het lichaam van de piloot gevonden die maandag met zijn sportvliegtuigje in de Noordzee stortte. Duikteams van de marine hebben het lijk geborgen. De piloot is een 76-jarige Duitser. Volgens de politie was de man een ervaren piloot. De man steeg maandag aan het eind van de ochtend op vanuit Engeland en was onderweg naar Duitsland. In Parijs is de Franse dirigent en componist Pierre Boulez overleden. Hij was in de jaren zeventig dirigent van het New York Philharmonic. En verder maakte hij opnames met vrijwel alle beroemde orkesten uit de hele wereld. Onder meer met het concertgebouworkest. In zijn jonge jaren componeerde hij ook veel. Boulez werd een overtuigd voorstander van meer abstractie en experiment in de muziek. En hij werd een boegbeeld van de avant-garde in de muziek. Hij voerde ook muziek uit van Frank Zappa. Pierre Boulez was negentig jaar. En dan het weer, in het noordoosten nog winterse neerslag, mogelijk ijzer. Min 4 in Groningen tot 8, boven 0 in Zeeland. Morgen regen en er worden 3 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, nee, echt waar. Uh, ja, dat was de lunch weer. En uh, we gaan nu weer verder met het vinyl. Ja, aan het enorme succes van onze vinyl top 40 uh, van vorig jaar. Gaan we nu uh, gewoon lekker door met, uh, met vinyljaren. Terwijl mijn toetsenbord gejat wordt. En, uh, een muis onder mijn vingers vandaag getrokken wordt. Vrouwen van tegenwoordig. Ik ben nooit tevreden. Maar altijd meer, meer, meer, meer, meer. Oké, okay, nou, het mag. Dus kan ze de computer niet bedienen. Ja, dat is wel logisch natuurlijk. Hé, hey, maar, uh, nou, van jaren, we gaan weer beginnen met een nieuwe reeks classic albums. Natuurlijk, mocht u daarvoor suggesties hebben. En u heeft nog leuke LP's in de kast waarvan u denkt van... Nou, die zou wel eens leuk zijn als classic album. Uh, ja, we horen dat graag. Want uh, ja, onze collectie is ook niet uitputtelijk natuurlijk. Maar we hebben er weer eentje gevonden die we uh, de, nog niet eerder in het programma gehad hebben. En uh, informatie erover zal ik u uh, straks wel geven. Uh, want dat moet ik nog even uitzoeken. Precies. Het is, uh, ik dacht, het derde of vierde album van, uh, van deze band. De eerste twee zijn natuurlijk het meest bekend: uh, het album Crosby, Stills Nash en daarna Déjà Vu met Neil Young erbij. Uh, ik heb nu hier het album CSN. En uh, CSN kan je ook zeggen natuurlijk. Ja, maar ook. Mooie foto erop van het stel. Uh, Crosby, Stills en Nash. Er staan geen hits op dit album. Helemaal niet. Ik denk ook eigenlijk dat het niet zo'n heel bekend album is. Maar nogmaals, die informatie gaan we u zo uh, allemaal wel geven. We gaan gewoon eerst het eerste nummer ervan draaien van deze prachtige plaat van uh, Crosby, Stills, Nash Young. En uh, natuurlijk besteden we vandaag ook weer aandacht aan de Vinyl 50. Want wij zijn nog steeds het eerste radiostation dat dat doet in Nederland. He? Ja, de landelijke radio doet dat pas op vrijdag. En wij zijn er al op woensdag. Kan je nagaan hoe snel wij zijn? Ja, maar dat moet uh, even duren. Want uh, Ansela is natuurlijk bezig om de lijst op te starten en zo. Dat valt allemaal niet mee hoor. Als je computer niet zo snel is, dan uh, heb je dat uh, wel wat moeite mee. Maar goed, we gaan weer beginnen met een uh, nieuwe reeks classic albums. Dus zoals ik al zei, die ook weer mee gaan tellen voor onze eindejaars top 40 van dit jaar. Maar daarop moet u nog 11 maanden wachten. <gacht> ja. Goed, het album wat we dus hebben vandaag heet CSN. En is dus van Crosby, Stills en Nash. En het eerste nummer wat wij ervan gaan draaien, dat heet Shadow Captain. Uh, uh, van David Crosby die schreef, die schreef het werkje en uh, ja die schreef het uh, samen met uh, moet ik even kijken hoor De, met, uh, uh, nou, dat kan ik zo gauw even niet goed lezen maar even kijken hoor even kijken. Ja. nou uh, een of ander Greg the Verge of zoiets staat er heel klein op namelijk Ugh, wat heb je Goed, het album uh, wat we onder andere hebben, CNCSN, dat komt uit 1977, is het derde studioalbum van het trio Crosby <coughs> Stills en Nash. Begonnen in 1969 uit een combinatie van de Birds, uh, Buffalo Springfield en de Hollies. Uh, David Crosby was uit Birds gestapt, uh, Stephen Stills uit Buffalo Springfield en uh, Graham Nash uit de Hollies. Dat verhaal heb ik u wel eens meer verteld. Dat gebeurde nadat de Hollies op het onzalige idee kwamen volgens Graham Nash. <tosses> Om een album te maken dat heette The Hollies Sing Dylan. Nou, dan had Graham Nash, die een beetje de progressieve kant op wilde. <tosses> in een eh, navolging van de Beatles natuurlijk. Die zag dat helemaal niet zitten. Hij had intussen al wel verkering met een Amerikaanse zangeres. Dat was Joni Mitchell. En zo ontmoette hij ook de beide andere heren. Sorry. En uh, daar ontstond dus deze prachtige samenwerking uit. 1969 kwam het eerste album uit: Crosby, Stills en Nash. Met onder andere natuurlijk Guinevere en de Sweet Blue, Judy Blue Eyes. En niet te vergeten, de Marrakesh Express. Ja, uh, een jaar later kwam het fantastische album, het klassieke album Déjà Vu. Met nieuw, toegevoegde waarden van Neil Young. Uh, en daarna werd het stil rond het stel. Want uh, ja, er, er waren toch al wat, on, wat oneffenheidjes, oneenigheidjes en dat soort dingen. En uh, dat betekende dus dat, het, uh, dat er voorlopig geen plaat zou komen. Er kwam nog wel een live album, dat heette Four Way Street. En daarna was het eigenlijk een beetje afgelopen. In 1977, om precies te zijn, kwam dus dit album uit. De Four Way Street, 39 jaar geleden dus. Alweer, uh, zeg ik dat goed? Ja. En... Uh, nou ja, de, ik zei het al, er staan geen grote hits op dit album. Maar het is natuurlijk gewoon wel uh, vakwerk wat de heren hier afleveren. U hoorde Crosby, uh, Stills Nash uh, als vocalen. Verder, Stefan Stills, die speelde akoestische en elektrische gitaar. Uh, Craig, uh, ja, daar staat hij weer. Uh, ik, kan het, ik kan het echt niet lezen wat die man zit. Nou oké, okay. die Craig die dus meegeschreven heeft, die speelt ook uh, gitaar en elektrische piano. Verder, uh, Ross Kunkel deed de drums en deed ook de congas. George Perry die speelde bas en Joe Vitale deed orgel en fluit. We gaan nog een nummer van draaien, want dat geeft Angela even rustig de tijd om uh, een nieuwe vinyl 50 te speuren. Dus ik uh, ga nog een nummer van ze draaien van dit uh, stel. En dat heet See the Changes. Crosby, Stills en Nash. GFC. you get closer and I don't know the answer does he by to listen Then I fell out of the cloud I hit the ground and noticed something missing Now I have some more She has seen me changing And it gets all get older and farther away as you get closer and I don't... Something out of a dream I had years ago, yes, I remember screaming Nobody left it all the good times Getting harder to come by without weeping Now I have someone she has seen Oh, nou ging die even te lang door. Maar dat komt wel goed. Goed, see the changes. Uh, was, het, uh, was dit nummer geschreven door Stefan Stils. Uh, volgens uh, de... Uh, ...informatie die ik hier heb... Crosby, Stills, Nash album was uitgegeven, werd gereleased... ...1977, het, het is het vijfde album zeggen ze hier... ...maar dat spreken ze ook weer tegen... Uh, het, ...het tweede album bij de, door de trio configuratie... ...dus Crosby, Stills, Nash, u weet het... Déjà Vu was met Neil Young erbij... Uh, ...maar dit album was dus geheel uh, zonder deze uh, meneer... Um, het kwam tot nummer twee in de Billboard Top uh, Pop Album Chart. Twee singles die er vanaf kwamen, dat waren de album, het nummer Just a Song Before I Go... en uh, Still's uh, Fair Game. Die komen allebei nog uh, aan bod. Maar in Nederland trouwens geen grote hits, voor zover ik weet. Het eerste nummer dat, uh, dat kwam niet hoger dan nummer 7. En het tweede, niet nummer dan 43 in de Bilbert Hot 100. Het is, uh, het is. Het is tot nu toe van het trio althans uh, de, het, het meest verkochte album. En. Uh, uh, er zijn ongeveer 200.000 exemplaren van verkocht. Goed, nou, dat is informatie over, over Crosby, Stills en Nash, ons classic album van deze week. We gaan eens dus even kijken hoe het met mevrouw um, Jans is. Ja, nou goed hoor. Dank u. Uh, ja, wij gaan naar de, de nieuwe binnenkomers. Ja hoor. In de vinyl top 50. En uh, de eerste uh, die ik hier heb staan is, uh, komt binnen op nummer 39. En is een re-release uh, van het album Shake Your Money Maker. Van The Black Crows. Oké. Okay. En uh, deze band is al vanaf 1990 uh, actief. En uh, ja, uh, het, uh, uh, het titelnummer staat helaas op geen enkel album van deze band. Hoewel ze het wel heel vaak spelen. Maar uh, in plaats daarvan gaan we luisteren naar Twice as Hard. Dat waren de Black Crows. Oké. Okay. Ja. Nou, nou, een lekker stevig vakwerk zou ik zeggen. Ja, we gaan door met uh, het classic album wederom. Uh, en daarvan nu een liedje dat geschreven is door Graham Nash. En dat nummer heet Carry The Way. You came from out of the Colors of bronze, the moon in your ear, twinkled and shone, soon you'll be gone. Sailing out on the blue, your old man and you, drifting along. Can hit through, soon you'll be gone. Moving through my changes as fast as I can. Trying to bring the balance the man to me and the man. Part of me is screaming to say, I want to be careful. Even die korte liedjes van schrijven, die Graham Nish natuurlijk. Dat is, nee. dat is niet eerlijk. He? Dat is niet eerlijk. Goed, Crosby, Stills en Nash. En wat ik net ook weer lees, dat vind ik dan wel weer, weer euh, apart. Het verhaal wat ik u verteld had natuurlijk. Eh, Nash kwam uit Buffalo Springfield. Was sinds 1968 eh, werkloos, om het zo maar eens te zeggen. David Crosby was al in 1967 uit de Birds gezet. Euh, wegens euh, Internal Frictions, zoals dat dan zo mooi heet. Nou, gewoon bonje dus. En uh, Graham Nash die uh, heeft het stel ontmoet in een, op een feestje in... Nee, nee, anders, Jack Graham Nash had uh, uh, Crosby al ontmoet in 1966... toen de een Tournee naar Engeland maakte. En uh, in 1968 kwamen ze elkaar weer tegen op een feestje bij Joni Mitchell thuis. Daar uh, werd een, een, een, een liedje gezongen dat... Uh, uh, you Don't Have to Cry van Stephen Stills. En dat deden Crosby en uh, Stills samen... En toen ging uh, Nash ging gewoon even lekker meedoen. En uh, toen bleek eigenlijk de unieke sound. Die improviseerde gewoon een derde stem erbij. En dat, uh, dat, uh, daaruit, daaruit bleek dus wat een fantastisch geluid dat ze had. En nog een andere leuke bijkomstigheid is dat het trio dus auditie heeft gedaan... voor de Beatles Apple Records. En daar zijn ze afgewezen. <lacht> dus de Beatles maken Zo. soms ook wel eens fouten. Gemiste ja. kans. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat de Beatles zelf zijn geweest. Maar ze maken wel eens fouten natuurlijk op die manier. Maar ja goed, daar zijn ze zelf ook een keer duper van geworden. Dus zoiets. Goed, uh, uiteindelijk kwamen ze bij Ahmed Ertegun. Uh, of Ahmed e Ertegun. Dat is de grote baas van Atlantic Records. En die zag het wel zitten met het stel. En zo werd de eerste plaat in 1969 opgenomen. Het beroemde album Crosby, Stills Nation. Uh, ik moet nog een ander uh, foutje even rechtzetten wat ik net zei. Uh, want ik zei dat er van dit album maar 200.000 exemplaren verkocht waren. Dat is natuurlijk niet waar. Veel meer. Dat getal wat ik u noemde, dat betekent dat dit derde album uit 1977 nog het eerste met 200.000 uh, exemplaren overtrof. Dus van dit album werden de 200.000 meer verkocht dan van het eerste album van Stel. Nou, dan bent u weer even op de hoogte. We gaan weer naar iets nieuws uit de Vinyl 50. Wat heb je nu weer voor Nou prijs? ja, de, de, nieuw, nieuw. Het is een oude nieuwe die opnieuw... Uh, die dus uitgebracht uh, is op Vinyl. Nou, dat is lekker. Ja, en in dit geval uh, ook van Adele. Die oh. komt binnen op nummer 16. Okay. En die staat wel een sportief uit. Ja. Ja. ja. Die kunnen we wel draaien. Ja. Dus op nummer 16 komt binnen Adele... met haar uh, debuutalbum... Uh, 19 en uh, ja, zoals ik al zei, uh, opnieuw uit, uitgebracht, maar dan op vinyl. En uh, daarvan gaan we luisteren Chasing Pavements. I made up my mind. Don't need to think it over if I'm wrong, I am right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 Chasing Pavement was dat, van het uh, album 19 ja. van, uh, van uh, Adele. Ja, maar ik vind het wel een leuk liedje. Nou, ik vind het hele album ook gewoon veel beter. Wat ik gehoord heb van het, van het nieuwe album, ja, het is weer record breaking, zou ik maar zeggen. Er zijn, Ik weet niet hoeveel uh, exemplaren alweer van verkocht. Ja. En toch, ja, sorry, maar... Ik uh, vond de eerste twee albums ja, mooier. Ja. Ik ook. Ik, uh, nee. ik vind, ook wat ingetogen de manier waarop ze zingt en zo. Ja, precies. ik vind En uh, ik ja. vind, uh, als zij ingetogen zingt, vind ik het mooier. Ja. Ik vind dat ze de laatste, vooral... Nou, kwestie van smaak. Die, uh, ja, sinds die James Bond tune is het een beetje aan het schreeuwen geslagen. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje jammer. Ja. Maar goed, um, van dat nieuwe album waarvan uh, de... Uh, wat nog steeds op nummer 1 staat trouwens. Dat, ja, daar kunnen we niks van draaien, want wij draaien als uit, uit de streaming audio, zal ik maar zeggen. En uh, ja, daar staat hij gewoon dus niet op. Nee, daar staat er wel op. Ja hoor. Op Spotify kijkt, staat het album 25 er gewoon op. Alleen de liedjes niet. <laughs> Lekker slim. Ik snap dat trouwens niet, als ik eerlijk ben. Ik snap dat niet, dat artiesten dat niet doen. Ik bedoel, ja, er zijn mensen die zeggen, dat het betaalt niet genoeg. Nou, die, dat is überhaupt. Je moet het uh, hebben van je cd-verkoop of lp-verkoop. En niet van die dingen. Het is alleen service aan je klanten. Merkwaardig is bijvoorbeeld, en dat past dan weer een beetje in de lijn van waar we mee bezig zijn. Crosby, Sales en Nash, dat ook bijvoorbeeld alle goede albums van Neil Young. Die, die er stonden er wel op. Die zijn allemaal weggehaald. Waarom? Dat snap ik niet. Maar goed, het is, het is niet anders. Uh, het uh, album wat we nu uh, draaien... Dat, uh, dat is dus uit 1977. Het is het derde studioalbum van het trio. Uh, Crosby, Stills en Nash dus. Het volgende nummer wat we gaan draaien uh, daarvan... dat is uh, een nummer dat geschreven werd door Stefan Stills. En uh, dat is een eerlijk spelletje. Oftewel, a Fair Game. Het zijn Crosby, Stills en Nash... Watching the side of their game Just relax, enjoy the ride Was dat van uh, Crosby, Stills, Nash en Young. Uh, nee, nee, niet, dat ik niet van Young. Dat zit je nou de hele tijd al te vertellen. Moet je dat niet weer zeggen. Nee, Crosby, Stills en Nash, het trio. Dus 1977 kwam het album uit. Het liedje werd geschreven door um, Stefan Stills. En daar speelde onder andere natuurlijk op mee. Uh, Ray Barretto op, uh, op Congas. Verder George Perry op Bas. En um, Joe, even kijken, is Joe Vitaal er ook bij? Dat weet ik niet meer. Uh, Steffen Stils deed in ieder geval de uh, gitaren. En uh, David Crosby ook, die deed ook de gitaren. En Joe Vitale deed ook. Maar ja, die deed drums en, en uh, elektrische piano. Goed, heb jij er wat leuks? Ja, een hoogste nieuwe binnenkomer. En uh, dat is een band die eigenlijk nauwelijks introductie nodig heeft. Aangezien ze al 50 jaar bestaan. En dan heb ik het over uh, uh, onze eigen Nederlandse Golden Earring. Jawel. Jawel. En er is een, uh, het album The Naked Truth is opnieuw uh, uh, uitgebracht. Op vinyl. En uh, in dit uh, geval in een gelimiteerde editie. En dus ook op geremasterd vinyl. 180 grams. Dus wel een heel mooi exemplaar. Zeker weten. Ja. En uh, van dit album van The Golden Earring. Gaan we luisteren naar uh, denk ik wel een van hun klassiekers. Just a little bit of peace in my heart. Acoustisch. Dat wel. The rain so tragical but it's the truth and there ain't no mix to never give you back your youth no mistake machine I turns set into go. By the rain, no magic word holds you back from getting old I catch you En uh, daar zijn er nog later nog meer van. Uh, er was zelfs een Naked, Thru, Naked Thru, Truth 3 of zo geloof ik. Dus ze hebben diverse albums uh, met die titel gemaakt. Diverse, diverse... Uh, ...akoestische setups uh, gedaan. Galdenering, Rines Gerritsen, Jos ...George Kooymans, uh, Barry Hay en Cesar Zuiderwijk. wel. Natuurlijk, dat waren ze. En ja, ik kon ze... Uh, ik dacht de Tweede kerstdag was zo? of zo. Of ja, geloof ik De ja, Tweede kerstdag hebben we naar een. Uh... Uh, concert zitten kijken uh, de, van het uh, jubileumconcert uh, dat ze gaven in het Dome. Ja. Golden Ining, dus. En uh, nou, die gaan nog wel een tijdje door. Jawel, die blijven nog wel even. Goed, we gaan door met uh, uh, Met een nummer van ons klassieke album. Nee, niet classic album, moet ik natuurlijk zeggen, want anders dan denk je dat het klassieke muziek is. en nee, dat is het niet. Nee. Um, Anything at all is het volgende nummer. Dat we ervan draaien, dat is een compositie van David Crosby. Anything at all. Me it's worth every cent it costs, and you know it's free, free special deal. Just beneath the surface of the mud at all. Ja, prachtig liedje van uh, David Crosby van het album CSN uit 1977, het derde studioalbum van het trio Crosby, Stills en Nash. gaan ontmoeten in 1968 op een feestje met Joni Mitchell thuis en... Uh, ja daar een liedje zongen dat heet uh, you don't have to cry en daar improviseerde de Graham Nash dan de derde stem mee en daaruit bleek ook de fantastische vocal chemistry zoals ze dat zo mooi noemen de de, de, de vocale chemie, de chemie van uh, van het stel en uh, nou ja, daar is het begonnen. En alle drie hadden ze op dat moment even weinig of niks te doen. Uh, de, uh, Graham, Graham Nash uh, leefde min of meer in onmin met de Hollies vanwege de culturele richting. Ik vertelde u dus al dat uh, de Hollies besloten een album te maken met The Hollies sing Dylan. En dat vond Graham Nash iets te ver gaan. Die wilde gewoon eigen muziek maken. Progressieve muziek maken, mooie muziek maken. En dus uh, bleef hij maar in Amerika en ging samenwerken met Crosby en Stills. Crosby uit The Birds, eh, onder andere de schrijver van Eight Miles High... dat, dat nummer dat kunt u zich nog wel herinneren. Eh, dat was onder andere van hem. En eh, uh, Stephen Stills kwam natuurlijk uit de Buffalo Springfields... Uh, for what it's worth, uh, expecting to fly, uh, dat soort dingen. En daar zat ook onder andere al Neil Young in. Dus de, die knapen kenden elkaar al uit... Die bent Buffalo Springfield, Maar ook dat spatte uit één. En zo was Nash van, of uh, Stils vanaf 68, 68, was hij werkeloos. Um, even kijken. Ja, ik denk dat ik uh, nog maar eventjes een pracht... We hebben geen nieuwe binnenkomers meer, geloof ik, hè? We zijn er door. Nee, nee. nee, nee. Er waren er maar heel weinig. Er waren er maar heel weinig. Oké, okay, nou, dan we, nee, er waren er bijna. Maar we hebben straks wel weer een top drie voor u. En, um, oh. Vandaar... En uh, ik uh, denk dat ik even een paar nieuwe benen straks pak van vorige week. Ja, want, want hebben we, een we er niet. Nee, hebben nou, we een aantal weken ik. niks meer nog gedaan natuurlijk. Nee. Ga ik nu uh, het slotstuk draaien van de eerste kant van het album CSN. Uh, want dat duurt uh, ruim vijf minuten. Dus dan komt dat uh, ongeveer mooi uit. Uh, het nummer is van Graham Nash, die schreef het. En het heet Cathedral. Je zegt Crosby, Stills en Nash, once more... Pretty good, so I dropped into the luxury of the Lords, fighting dragons and crossing swords with the people against the hordes who came to conquer. Seven o'clock in the morning. I taste the warning I'm so amazed I'm here today Seeing things so clear This way In the car I'm on my way to Stonehenge Setting flowers on a table Covered lace And a cleaner in a distance Finds a cobweb on her face And a feeling deep inside of me Tells me this care. on the face of the Savior yeah. Made me say I can't stay Open up the gates of the church And let me out of here Too many people have lied In the name of Christ For anyone to heed the call So many people have died In the name of Christ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 nummer van uh, Graham Nash, die het schreef. <coughs> en uh, dat heet heette Cathedral. En u hoorde, als u goed naar de tekst heeft geluisterd... dan zit er ook weer het nodige aan aanklachten en uh, activisme in. Want buiten dat de heren muzikaal bezig waren... waren ze ook behoorlijk politiek geëngageerd... en uh, activistisch bezig in uh, de jaren van hun bestaan. Ze dus deden mee aan een... Uh, uh, hoe heet het ook weer? Dat No Nukes bijvoorbeeld tegen kernenergie. En nog meer van dat, uh, dat moois Goed, we gaan eventjes naar het NOS-journaal van drie uur. En daarna komen we terug met de top drie uit de vinyl 50. En uh, natuurlijk nog meer Country van ons classic album. Uh, CSM van Crosby, Stills en Nash. Tot zo.